Twee uur, Juris Stubenitski met het NOS-journaal. In het torentje heeft premier Rutte topoverleg gehad met minister Hennis en Plasterk... over Plasterks uitspraken over de inlichtingendiensten, dat bevestigen Haagse bronnen. Gisteren werd bekend dat de Nederlandse diensten eind 2012-begin 2013... de gegevens van zo'n 1,8 miljoen telefoongesprekken verzamelden. Plasterk zei vorig jaar juist dat de gegevens door de Amerikanen waren onderschept... De Tweede Kamer reageerde hier zeer kritisch op. Dinsdag is er een debat over de kwestie. In Drenthe is er de afgelopen avond een lichte aardbeving geweest. Volgens het KNMI had die een kracht van 2,0 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag een paar kilometer onder Assen, niet ver van het gasveld Eleveld. Daar zijn vaker aardschokken, die worden veroorzaakt door de gaswinning. De beving van nu leidde voor zover bekend niet tot schade. Egypte moet de naam van de Nederlandse journaliste Rena Netjes... in ere herstellen en ze moet weer kunnen werken in het land. Daar zal minister Timmermans vandaag op aandringen... bij zijn Egyptische collega, zegt Timmermans tegen de NOS. Netjes ontvluchtte Egypte deze week... nadat ze was beschuldigd van hulp aan een terreurnetwerk... rond de tv-zender Al Jazeera. Bij een explosie in een kelderbox in Den Haag is een dode gevallen. Een gewonde ligt met brandwonden in het ziekenhuis... Na de explosie zijn acht woningen ontruimd. Dat is volgens de brandweer nodig om onderzoek te doen. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners terug kunnen. Ook de oorzaak van de explosie in Den Haag is nog niet bekend. Door een overwinning op Heerenveen is FC Twente nu tweede in de eredivisie. Twente won met 2-0. PSV won thuis met 2-1 van Cambuur. NEC tegen NAC werd 1-1. Ahead Eagles en RKC speelden ook gelijk. Daar werd het 2-2. Het weer vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Het waait ook flink. Later vannacht wordt het droog. Overdag eerst zon, maar in de loop van de dag opnieuw regen. Het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Als Bush die je hoorde 1978 van de allereerste LP de debuut LP Wuthering Heights dat kan je daarop vinden die LP die heet The Kick Inside. Altijd dat al hem ook een uh, hommage aan een muziekinstrument, de saxofoon. Het heet ook gewoon de Saxophone Song. De saxofoon die staat centraal de komende nacht, want wat is er aan de hand? Het was namelijk eerder gisteren, het was precies 120 jaar geleden... dat Adolf Sax overleed. En in november dan is het precies 200 jaar geleden dat hij werd geboren. Maar dan bestaat dit programma niet meer. Nee, we hebben nog acht uitzendingen te gaan. En dan is het over en uit met de nacht anders. Uh, maar omdat in november de Nachting anders niet meer bestaat, heb ik maar besloten om deze week aandacht te besteden aan het instrument De Saxofoon. Uitgevonden door uh, die man die in België geboren is, Dinan, Adolf Sax. Nou, dat is één ding wat centraal staat. Verder hoor je dit uur de allernieuwste single van Mike Oldfield. Jawel, die is ook nog steeds actief in het leven. En ook aandacht voor uh, een man die de afgelopen week een oeuvre... Uh, Edison Kreeg Joep van het Hek. Je hoort dit, lied, uh, dit uur een uh, liedje van hem. En straks tussen uh, half vijf en vijf een sketch... uit zijn programma WIGWAM. Nou, dat zijn zo'n aantal ingrediënten die je kan verwachten... hier in de nacht. nachtwingt anders uh, met Rokounis. Goedenavond, goedenacht, goeiemorgen overigens. Uh, tot zes uur in ieder geval... En die saxofonie dus centraal staan. Hier zijn twee uh, illustere saxofonisten. Saxofonisten met uh, een behoorlijke staat van dienst. De een heet Kennedy. De ander David Sanborn. Bekend liedje wat ze spelen. Pick up the pieces. Ja, je kent dat natuurlijk van The Average White Band... een grootheid in de jaren zeventig, dat Pick Up The Pieces. Dit was dan van het saxofoonduo Kenny G en David Sanborn. Het is te vinden op een cd die in 2004 uitkwam... van Kenny G, At Last, The Duets. zo heette dat album. Waarom dat dus is te vinden, dat Pick Up The Pieces... Ik ben die afgelopen dinsdagavond was in uh, de Melkweg in Amsterdam. Uit Minneapolis, daar komen ze vandaan. Je hoort de Police. Uh, en de hit die ze een paar jaar geleden hadden onder de titel Lay Your Cards Out. Dit is een nacht in bij de vader op Radio 1, het muziekprogramma van Radio 1. De Police wordt het uit de Regatta da de Blanc. Sting zingt. van Radio 1, hier in de don, woensdag op donderdag Vannacht ging het anders bij de vader op Radio 1. Uit de regatta de blankt, dat is die LP van Sting en de zijne, de police 1979, the bad's too big without you. Deze nacht staat de saxofoon Centraal, ik heb het al eerder gezegd, want het is uh, vandaag of vandaag, het is, uh, was afgelopen dinsdag precies 120 jaar geleden dat uh, Adolf Sax in België werd geboren en dit jaar is het uh, 200 jaar geleden? Uh, nee, ik moet het anders zeggen. Het was afgelopen dinsdag precies 120 jaar geleden dat hij overleed. Adolf Sax en het is dit jaar 200 jaar geleden dat hij werd geboren. Nou, nu hebben we de feiten weer juist op een rijtje Adolf Sax. Vandaar dat uh, de komende nacht de saxofoon uh, centraal staat hier in de nacht. vindt het anders. Hier in een eigen opname gemaakt op 8 oktober 1997... in het programma Denk aan Henk op Radio 3. Another day Staring out of my window Thinking about tomorrow Wishing things were clear No need to rush So through a Ja, die jongens hadden toen een hit. <laughs> Doorgaans maakte ze pittige jazzmuziek, Buckshot Lafonk. Maar ze maakte ook een liedje in de soul-traditie. En dat werd dit Another Day. En op de saxofoon, die dus centraal staat deze nacht... hoorde je Brentford Marcellus. De opname die werd gemaakt, zoals ik al zei, op 8 oktober 1997... voor het Radio 3-programma Denk aan Henk. En dit is nieuw van Mike Oldfield. Let me out, I'm so komt hij uit het 25e studioalbum van Mike Oldfield. Het album dat gaat heten Man on the Rocks. En de stem die je hoorde, die was niet van Mike Oldfield. Het ging dus duidelijk om zijn gitaarspel. Die stem die was van uh, Luke Spiller. En Luke Spiller is in het dagelijks leven zanger van de rock-and-roll-band The Struts. Mike Oldfield, dus de nieuwe single van Man on the Rocks. Hier in de ik dan ik ben benieuwd hoe je in Nederland uitkomt. Want je hebt hem waarschijnlijk voor het eerst gehoord. Die nieuwe single van Michael Altfield. Onder de titel Sailing. Sailing. Well it's not far down to paradise. At least it's not for me. If the wind is right. You can sail away. find tranquility. Oh the canvas can do miracles. Just you wait and see. Neverland a no reason to pretend And if the wind is right You can find the joy Of innocence again Oh, the kin's candle Als je afgelopen zaterdag op de televisie niet hebt gekeken naar het uh, dankfeest op Nederland 1. Uh, ter ere van uh, prinses Beatrix waar een uh, wijselijke besluit op hebt genomen om te kijken naar Nederland 3. De uitreiking van de Grammy Awards. Uh, nou, daar heb je in ieder geval een fantastische show gezien met een heleboel interessante artiesten. En ook de uittrekking van de Grammy Awards. Dit was zo'n plaat die uh, in 1981 maar liefst vier Grammy Awards uh, kreeg. In 1980 Verscheen het een Grammy? Kwam er namelijk voor de categorie Plaat van het jaar? Dan had je nog een keer de Song van het jaar, het arrangement van het jaar. En bovendien was Christopher Cross die je hoorde ook nog in de prijzen gevallen voor de categorie Beste Nieuwe Artiest van het jaar. Doe maar. In 1980, dus Christopher Cross met zijn ceiling. Dit ken je van Chris Isaac. Maar het werd amper een week geleden uitgevoerd door Rigby. Dan heb ik het weer over een eigen opname uit het programma van Giel. Hier is Rigby. The world was on fire, no one could save me but you. A strange what desire will make foolish lovers do. And I never dreamed that I'd love somebody like you. dream that I'd lose somebody like you. Now I Gedaan, mooi gecoverd door Rigby. Vorige week deden ze dat bij het ochtendprogramma van Giel. Bekend van Chris Aarzaak, Wicked Games. Het gitaarspel dat je hoorde, dat was van Adrienne Razo en die heeft de samenwerking opgezocht met een ensemble afkomstig uit Roemenië van Vare Cio Carlia. Die hebben gezamenlijk een LP gemaakt die net uit is gebracht. Devil's Tale van Adrienne Razo en van Vare Cio Carlia. En het liedje dat je hoorde, dat heeft een heel franse titel namelijk la vie. De nacht ging anders. De die centraal staat bij de saxofoon. Het saxofoonspel van Junior Walker. Met een koertje erbij. De Junior Walker die eigenlijk zijn beste praat heeft gemaakt in de jaren 60. En dit was dan een uitloper ervan in 1972. Toen maakte hij nog deze hit Walk in, daarna Junior Walker... en zijn All Stars, de man die leeft niet meer... die is al een aantal jaren geleden overleefd, overleden. En hij heeft ook nog eens een keer een medewerking verleend aan Foreigner, Urgent. Die hadden toen een hit, Foreigner, en daar was ook een saxofoon solo op te horen. En die was van Junior Walker. Afgelopen zaterdag dus op de televisie te zien geweest... Die uitreiking van de Grammys. En er was ook een categorie beste instrumentale popalbum. Herb Albert heeft de Grammy gewonnen. Maar een van de genomineerden was gitarist Earl Clue. En dan betrof het het album Handpicked. En op Handpicked staat dit. Cast Your fate To The Wind. Nog bij lange na niet wisten Hoe kom ik voor vanavond aan mijn portie drank. Om de wereld in het roze te bekijken Om te vergeten wat er elke dag gebeurt Om de zeikers niet te horen zeiken Om niet te weten waarover wordt gezeurd. Ja, eens begrijp ik alle alcoholisten Met één doel, de drank en geen moraal Niet meedoen aan het spel der lage listen niet meedoen aan het vervolgverhaal. Drinken om de dagen door te komen, zonder regels en zonder politiek. Drinken om het leven door te dronen, zonder alcohol, rillerig en ziek. Drinken om je lichaam te verwarmen. De drank, dat is je kou en je huur. De nee brandt zich door je darm. De nee is het water voor Vergeet, want morgen wekt de wekker de bel van het fatsoen. En weet ik dat ik dan weer keurig mee zal doen. En weet ik dat ik dan weer keurig mee zal doen. En weet ik dat ik dan weer keurig mee zal doen. En weet ik dat ik dan weer keurig, weet ik dat ik dan weer keurig, weet ik dat ik dan weer keurig, ik ik dan weer keurig mee zal doen. En zo hoorde je hem dan Joep van het Hek zingend in het liedje Dronken in de stad. En dat maakte hij samen met het gezelschap Matangi uit een cd die in 2006 verscheen. En uh, die cd die had als titel Louter Liedjes. Liedjes, een liedje heb je van uh, Joep van het Hek gehoord en uh, straks over... Uh, een kleine twee uur, tussen half vijf en vijf... dan hoor je een sketch uit Wigwam. En dat is dan weer een programma van onweer een tijdje geleden. En uh, Wigwam, dat is een uh, cd die uh, net is uitgekomen. Daar ga je straks een uh, sketch van horen uit dat uh, Wigwam. Maar zover zijn we nog niet. Je krijgt eerst even het gezelschap Sint Sicilia te horen. En dat is in dit geval geen fanfare. Want er zijn een heleboel fanfares en harmonie... die de naam van Sint Sicilia dragen... Dat komt omdat zij patroonheilig is van de muzikanten. Maar dit is een groep die die naam heeft. Bonito tu trajecito, cuanto vas por la apariencia. Bonito tu cochecito, no te pesa en la conciencia. Brillante tu anillito, te pasaste de la cuenta. Muy fancy tu relojito es de downtown, no me mienta. Ze komen uit Los Angeles, maar er zitten zowel Amerikanen als Mexicanen in La Santa Cecilia... Monedita, de titel van het uh, nummer dat ik je liet horen. En Trenta Dias, dat is de titel van de cd die ze net gemaakt hebben. En die, uh, ja, die, die, die Cecilia, dat is dan de, de patroonheilige van de muzikanten. Het is al bij heel lang geleden dat ze geleefd heeft. Uh, om en nabij het jaar 200 na Christus. En nou, Het verhaal wil namelijk dat zij gedwongen werd een huwelijk aan te gaan waar ze helemaal geen zin in had. Met iemand uit een Romeinse Adelijke familie en ja, zij zag de persoon in kwestie helemaal niet zingen, niet zitten en wilde eigenlijk dat ze de eerste huwelijksnacht maagd bleef en ze heeft gebeden tot de Heer Jezus. En het verhaal wil dat ze inderdaad maagd is gebleven, een soort machtelares is geworden. En troost vond in de muziek. En sederdien is hij dan de patroonheilige van de, de muzikanten. Sint Cecilia vanuit een heleboel harmonieën en muziekkorpsen. Ook de naam dragen van de, deze heilige. Tot drie uur nog even aandacht voor de saxofoon. Dit is King Curtis. We sell zo veel van dit people mensen what wat we put in het zetten. We gaan je nu vertellen. Geef me about een a half a teacup of bass. Now I need a pound of fat back drums. Now give me four tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste alright. Now, just a little pinch of organ. Now, give me a half a pint of horn. That's it, that's it, that's it right there. De nacht klinkt anders veel aandacht voor de saxofoon. Dit was er zo eentje: je hoorde namelijk King Curtis met een hit uit de jaren 60, een soul hit, Memphis Soul Stew. King Curtis aan het begin met de zang. en vervolgens uh, blies hij de longen uit zijn lijf in dat Memphis Soul Stew. En iets bescheidener met het instrument gaat tot aan de pips van drie uur. Uh, Stan, get some. En je hoort lullaby of Birdland.